in troebel water deel twee. Niet klagen. Prettige oh. vakantie. Oh, mm. oh. Hij vindt het hotel goed dat ik hem heb bezorgd. En hij vindt het viswater goed dat ik hem heb bezorgd. <laughs> en nu heeft zijn geweten hem naar Glasgow gedreven. om dankjewel te zeggen en me mee uit die diner te vragen. <laughs> oh, um, is er nog ergens koffie, Mavis? Ja, ik zal wel even halen. Goed zo. <laughs> zo. Ja, goed zo. Oh. Ik denk. Ik geloof dat Mavis razend is. Ik kan haar niet helemaal ongelijk geven. Ze had gedacht dat je op weg naar het noorden via Glasgow zou komen. Hmm. Hè? Maar dat ze dat hotel voor jou had besproken. Ik ben langs de oostkust gekomen. Ja, ze zit er al maanden opgesloten. Ze zou best wat werk buiten de deur kunnen gebruiken. Zou het had jouw secretaresse moeten worden kent in plaats van de mijne. <laughs> ik zou niet weten hoe je een secretaresse moet behandelen. <laughs> nou, ik zou er elke <laughs> avond mee uit eten nemen. Nou, wat zou dat? <laughs> Niks nee, als het mee wist was. Sigaret? Graag. Mm. Zo Wat heb je op je lever? Wel, ik heb een geval onderhanden in Andrew mm. Zit er wat voor mij in? Als je er ook maar één woord over schrijft Kan ik er beter meteen mee ophouden Oké, okay, oké okay. nou, Wat is het? Dat weet ik nog niet Misschien moord Misschien zit Ar. er meer achter Dan krijg ik het exclusieve verslag Als er een verhaal in zit? Ja Maar Dirk Hm. Ik heb hulp nodig. Oh. Koffie. Mm. Dankjewel. In die van jou heb ik arsenicum gedaan. <laughs> uh, Meewis, weet je wat jij nodig hebt? Nee. De toestemming van Dick om met me mee te gaan naar Andrew Hills om me te helpen een moordzaak op te lossen. Hey. Als we succes hebben, kan jij het verhaal voor hem schrijven. Daily. Dat kan me mijn baan kosten. Als er een goed verhaal in zit, maak je promotie. Nou, wat zeg je van? Dick, herinner jij je nog dat verslag van vorige zomer? Hm? Ja. Toen was je toch in de wolken, hè, Dick? Ja, ja, ja, dat ah. weet ik wel. We zijn toen allemaal voor geweest. Ja. Ja, omdat Mevis me toen geholpen heeft. Natuurlijk. <laughs> Oké, okay, ik hoop het. Nou, vertel me nou eerst maar eens waar het over gaat. Ja. Nou, kijk, het begon zo. Gistermorgen was ik in aan het vissen... Toen er op zeker ogenblik een man van Rasmussen... Zij hebben het hele archief doorzocht, maar... Uh... We hebben niets over die Collinson En kolonel Rose? Alleen de gewone gegevens in Wie is Wie. Zijn staat van dienst in het leger en zo. Oh, geen knipsels over de familie Rose? Nee. Ze hebben nooit iets gedaan waardoor ze in de krant zijn gekomen. Ja. Denk je dat die Rose gek is? Nee, nee, nee, nee. Ik geloof dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben. Waarom denk je dat? Omdat Harry Pollock me zo'n beetje de vrije hand heeft gelaten. Ja. Misschien heeft hij het idee dat ik meer kans heb om iets te ontdekken dan hij. Als het ah. kan. Hij is vanmorgen vroeg naar Glasgow teruggegaan. Ja, omdat er misschien iets is. Omdat er misschien meer achter die moord zit. En hij wil weten wat dat is. Misschien. Polk was te vriendelijk. Wat voor rapport gaan ze uitbrengen aan de officier van justitie? Ja, dat wou we niet zeggen. Maar wie heeft er eigenlijk de politie gewaarschuwd? Colonel Rose. Aha. Hij heeft die avond de politie opgebeld... toen die Divaises met het bericht was gekomen... dat hij Collinson op de bodem van die rotsplit had gevonden. Oh. De inspecteur McNab hebben ze uit Invernaas oh. laten komen... maar de politiedokter zei dat alle wonden van Collinson... zowel kunnen zijn ontstaan voor hij van die rots viel... als daarna. Aha. Hij wou zich niet uitspreken. Maar wie is er eigenlijk op het idee gekomen dat het wel eens moord kon zijn? De kolonel. Zijn zuster denkt dat hij gek is. <laughs> En baseert de kolonel dat vermoeden ergens op? Wel, hij heeft die snee in Collins' hals gezien, net als ik. Meer niet. Nou, de politie zal die roos wel vervloeken, denk ik. <laughs> mijn ging bijna door het plafond toen hij me zag. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik heb het wel begrepen. Hoe vlugger ik naar mijn flat ga om een koffertje te pakken, hoe vlugger we ons verhaal hebben. Ja, tenminste, als er een verhaal in zit. Ja, in ieder geval zie ik er honorarium en onkosten oh, oh, oh, in Maar mij niet, niet, niet te wijs Je hebt altijd geweigerd ergens aan te beginnen als je dacht dat je opdrachtgever gek was Misschien heb je gelijk Waarschijnlijk had ik dit geval ook laten lopen als Pollock niet zo stiekem had meegewerkt mm. En als Ethel Rose, mm. de zuster van de kolonel had ik mm. Niet had geprobeerd me vanaf af te brengen nou, Oké, okay. nou, bel me maar op als je iets wilt weten, hè. gegevens of zo. Laat me vooral weten wanneer je juffrouw Mavis Sankster niet langer meer nodig hebt. <lacht> Mensen beginnen zich al af te vragen waarom ze toch steeds verdwijnt... als jij een karwei in Schotland komt opnappen. Ja, vragen ze ook hoe het komt dat jij toevallig altijd een exclusief verhaal hebt... als ik in Schotland ben. <lacht> Oké, okay. ik ben om twaalf uur terug. Is dat goed? Prima. En uh, wat ga jij ondertussen doen? Ik ga even naar het hoofdbureau van politie. Oké, okay. dag. Ja. Je hebt er in ieder geval niet lang over gedaan, Deli. Waarover, Harry? Om erachter te komen dat het moord was. Het enige waar ik tot nu toe achter gekomen ben, is dat mijn vakantie naar de bliksem gaat. <laughs> ik heb medelijden met je, omdat zo'n vervelende opdrachtgever wil dat je een kwijtje voor hem uitzoekt voor vijf pond per dag. Plus de onkosten. Uh, twintig pond, ook twintig. Maar ik kan zitten. De politie is er om service te verlenen aan het publiek. Neem een stoel. Dank u. Harry, ik, uh, ik wou je een vraag voorleggen. Hoeveel belang hecht jij aan het feit... dat het landgoed van Roos bijna failliet is? Oh, Roos is geen zakenman. Hij weet dat het meer kost dan ik kan betalen... om de landtedelman uit te hangen. Waarom? En zomaar, ik, uh, ik wou alleen maar eens horen wat jij ervan dacht. Ik kan in ieder geval niet beweren dat, dat hij het niet weet. Mm -hmm. De Vaas zijn rentmeester. Die doet hem iedere keer de boeken onder zijn neus. En, bijna alle grote landgoeden hier in Schotland... hebben het moeilijk tegenwoordig. Dat begrijp ik, ja. Tenzij ze op grote schaal en op zakelijke basis... vis- en jachtrechten gaan verhuren. en zich bovendien met de veeteelt gaan bezighouden. Ah, kom, praat me niet meer over vissen. Ik heb er nog maar een paar uurtjes tijd voor gehad... Hier, uh, bekijk dit eens. Wat is dat? Wat denk je? Nou, zo te zien is. Uh, is dat een kaart van een rivier? Mm, zie je die rode strepen in de bochten van de rivier? Mm -hmm. Wat denk je dat het zijn? Oh, dat, uh, dat zouden de plaatsen kunnen zijn waar de zalm zich ophoudt. Juist, dat klopt met wat de mensen van het Loon Rogers zeggen. Het Loon Rogers? Ja, de grootste handelaar in, in Engels sportartikelen hier in Glasgow. Ja, wat zou dat? als ze nou eens vroeg. Welke rivier dat moet voorstellen? Nou, zeg het maar. De Hemloch. Wat? De, de, die rivier van Roos? Precies. Wat moet jij met een kaart van die vindplaatsen van de zand? Wil je ook een exemplaar? Wat moet ik ermee? Hmm, kan je misschien van pas komen. Om te vissen? Ja, vissen naar een moordenaar. <laughs> Harry, je bent stapelgek. gek. waar heb je die kaart vandaan? He? Wie heeft ze getekend? Ik vraag om een fotocopie te maken. Oh. We hebben ze gevonden op het lijk van Collinson. Oh. Hij had ze op zakken. Wie ze getekend heeft als we dat nou wisten, ja. Brigadier? Uh, wil je hier uh, direct een fotocopie laten van maken? Jawel, brigadier. Maar, eh, uh, Pollock... ...Collinson was toch helemaal geen visser? Weet ik. Uh, waarom geef je me dan een kopie van die kaart? Och, ik wil graag dat je ook een exemplaar hebt. Ah, ja, met, met andere woorden... ...jij hebt er geen flauw idee van wat Collinson met die kaart in zijn zak moest... ...en nou hoop je dat ik erachter kom. Precies. <laughs> We weten niet waar hij die kaart vandaan heeft... Mm. wie ze heeft getekend... Mm. en waarom hij die bij zich had. Mm. Misschien is het wel totaal onbelangrijk. Zeg, één ding. Laat me nooit merken... dat je ook een exemplaar ervan hebt. Harry, mag ik je wat vragen? En dat is? Laat je dit hele geval aan mij over? Een me vraagt, Harry... Oh, bij al mijn vorige bezoeken aan Schotland was je eerste vraag meestal wanneer ik weer wegging. Daar zit niks persoonlijks in. Maar in een land als dit is er maar plaats voor één politiemacht. Laat ik het zo stellen: als ik ontdek dat het werkelijk moord is geweest, kan ik het bewijsmateriaal dan aan mijn opdrachtgever ter hand stellen en het uh, verder daarbij laten? Dan moest je eens proberen, Daddy. Al het bewijsmateriaal over Collinsons dood. Dat je bij elkaar krijgt? Behoort toe aan de bevoegde autoriteit. Ja, dat weet ik, Polk, dat weet ik. Wat ons betreft is het een onoplosbare zaak. We hebben geen enkele aanwijzing, niets waarop we ons onderzoek kunnen baseren. Maar jij, jij zit er daar eigenlijk met je neus bovenop, ieder uur van de dag. De fotocopie van de kaart. Uh, bedankt, bedankt, bedankt. Hier, alsjeblieft. Dank u wel. Uh, Polok, waarom heb je gisteravond niets over die kaart gezegd? Dat is mijn zaak, niet. Mm. Wat had ze nog meer in zijn zakken? Oef, ja, een pijp, mm. oh, tabak, mm. Lucifer, oh, sleutels en, en wat geld. Anders niet. Eerlijk? Ja, ik begrijp het niet. Hij was geen visser. Wat moest hij nou met een kaart van een rivier in zijn zak... waarop aangegeven staat waar die zalm zit? Misschien van iemand gekregen. Oh, hij heeft hem gevonden. Maar er zijn zoveel mogelijkheden? Hij bestudeerde de natuur. Uh, en wat is er die maandag in het dorp en op het landgoed nog meer gebeurd? Oh, niks. Er is een baby geboren. Er, <laughs> er is ergens een schoorste in brandje geweest... En de dominee heeft zijn kies laten trekken. Zeg hen. Roos heeft zijn verloving aangekondigd. Roos? Verloofd? Gaat hij trouwen? Heeft hij je dat niet verteld? Heeft hij er zelfs niet op gezin speeld? Je voelt je cliënten slecht op, Daley. Met wie heeft hij zich verloofd? Ze eet... Humphreys. Het is een weduwe uit Peut. Humphreys. En is hij daar maandag ook geweest? Ik heb een paar aantekeningen over haar gemaakt. Uh, mevrouw Pamela Humphreys. Humphreys, ja. ja? Ja, ze is vorige week donderdag, donderdag aangekomen. Is het weekend gebleven en is maandag, uh, maandag tegen lunchtijd weer vertrokken. Ze gaan over een paar weken trouwen. Je hebt het allemaal wel grondig onderzocht. Moog En heb je ook navraag gedaan naar die twee mannen? Die, die Myers en Dawson? Meijers? Mm -hmm. Hij is... Uh... Ja, ja, ja dat, dat waren twee mannen die een vergunning hadden aangevraagd... om op de rivier te vissen. Oh, ze hebben in het hotel gelogeerd van, uh, van vrijdag tot... Uh... Zondagmorgen zijn ze weer weggegaan. Ja, ja, zondag, ja. Hoe vraag je dat? Zou er niets met Collins in te maken? Niet voor zover ik heb kunnen nagaan. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, vroeg me, ik vroeg me alleen maar af of jullie iets over die kerels wisten. Waarom zouden we... Oh, ze hebben een vergunning aan gevraagd en, en ze zijn gaan vissen. Nu zijn ze weer naar huis gegaan. Ja, als we nu iedereen moesten nagaan... die tijdens het weekend in de dorp is geweest... zouden we nog weken met de bezig bezig. Nee. Oh, en in plaats daarvan wil je dat ik dat doe? De ze heeft jou gehuurd om bewijsmateriaal te verzamelen, niet? <laughs> nou, het enige dat wij willen is dat bewijsmateriaal. Als je het eenmaal hebt bijeengebracht. Als. Goed. Als. Dat zeg ik toch. Iets te weten gekomen van Pollock? Iets, maar uh, het heeft niet veel te betekenen. Nou, ik hoop maar dat er een verhaaltje voor ons in zit. Als dat niet zo mocht zijn, dan zal Dick de grootste moeite hebben... een verklaring te geven voor mijn onkostenrekening. Nee. Heb je je laten inschrijven in het hotel? Ja, ik heb het hotel gebeld. Oh. Hoe is het eten? Oh, niets bijzonders. Wel lekker en gezond. Ah, wat een heerlijke dag. Een prachtige zon. Blauwe lucht. Groene bergen. En wij tweeën. En wij tweeën. Krijg ik vergiffenis? Bijna. Wanneer helemaal? Mm, dat hangt ervan af hoe je verder gedraagt. <laughs> Waarom ben je deze zomer eigenlijk naar Schotland gekomen? Nee, wat een vraag. Eh, eh, pas op, geen gevleid. Er was een deel van Schotland dat ik, dat ik graag nog eens wilde zien. Oh ja, welk deel? Dit hier, naast me in de auto. Oh, ja, mevrouw Sarsten. Kolonel Waar woont u, mevrouw Sarsten? In Glasgow. Hmm. U, uh, u weet iets van het geval af? Ja, ik, uh, ik weet alleen wat Ken me erover heeft verteld. Ja. Juist. U beseft ook dat ik dit allemaal zoveel mogelijk geheim wil houden. Ja, ik begrijp het, kolonel. Maar weet u, ik heb Ken alles meer bij vertrouwelijke opdrachten geholpen. Oh. Logeert u hier ergens? Ja, ik heb gelukkig nog een kamer kunnen krijgen in het hotel. Werkt u vaak met meneer Daly samen? Ja, vrij vaak. En u komt uit Glasgow, zegt u? Ja. Ja. Mm -hmm. Nou ja, als je ervan doordongen bent, Deli, wat mijn bedoeling is, neem ik er vrede mee. Dank <clears throat> ik, u uh, wel. Ik heb navraag gedaan naar die twee mannen. Meijers en Dawson? Ja, ik heb Graham opgebeld. Wie is dat? Oh ja, dat is die vriend van u in Londen die ze bij u heeft geïntroduceerd. Hmm. Ja, wat zei hij? Hij zei dat hij Dawson niet persoonlijk kende. Iemand op de club had Dawson weer aan hem voorgesteld. Dat kan veel betekenen of niet? Ja. Het verveelt me wel een beetje. Ik weet graag aan wie ik vergunning geef om in mijn rivier te vissen. Ja, maar u kunt toch niet al uw klanten aangaan als u in zaken bent? Ik ben niet in zaken, Deli. Helemaal niet. Oh nee? Nee, ik ga er nooit aan moeten beginnen. Devices heeft me er overgehaald... om de balans in evenwicht te brengen, zoals hij zegt. Devices? Ja. Ja, ja, zo gaat het tegenwoordig als je een groot landgoed hebt... Wij willen die ravijn graag eens bekijken waar Collinson is gevonden. Is dat ver hier vandaan? Die ellendige politiekerels hebben er maandag en gisteren de hele dag rondgehangen. Oh ja? Nee, het is niet zo ver. Maar het is wel een flinke klim. Misschien wel wat te zwaar voor u, juffrouw Sangster. Mm, dat denk ik niet, kolonel. Ik heb er de goede schoenen voor aan en uh, ik hou van een stevige klim. Oh. <laughs> <laughs> nou, kijk, ik zal je even uitleggen hoe je moet komen. Je volgt de rivier tot aan het huis van Divaises. Ja. Dan sla je daar af de rij over. Ja. Er loopt een pad dat je ongeveer een 800 meter kunt volgen. En dan loop je nog een 800 meter pal naar het westen, tot je bij de grote Rotsen komt. Een oogblik, kolonaal. Eerst het pad over en dan ja. 800 meter eh, richting ongeveer, ja. naar het westen. Ja. Bij die grote Rotsen daal je weer af naar de rivier. Ja. En dan volg je de rivier verder tot aan de ravijn. Ja, je ziet het vanzelf hoor. Het is. De rotsen reizen daar steil boven de rivier en de grindbedding uit. Hoe lang doen we het erover, denkt u? Ongeveer een uur. Misschien iets langer. Hm. Dank u wel. Dan gaan we nu meteen op weg. Ja, en kom nog even langs als jullie terug zijn. Dat doen we. Goedenavond, kolonel. Goedenavond. even rusten ach nee, laten we maar doorgaan we moeten er nu toch haast zijn de laatste keer dat we zo'n tocht gemaakt hebben was in Aguilse, verleden zomer hè? je hebt het verleerd <laughs> ja, je zou het wel zeggen ach Ken, ik heb het gevoel alsof ik geen vel meer aan mijn voeten heb hm. oh, ik geloof dat ik het al zie waar? aan de andere kant van die richel daar ja, daar zal het zijn Ja, en vooruit dan maar weer Het is wel geen Grand Canyon, maar het uh, is in ieder geval hoog genoeg om iemand een doodsmak te laten maken. Ja, die rotsen gaan loodrecht naar boven, hè? Honderd meter steile rotswand. Ja, de grond is hier keihard. Allemaal grind. Waar is terecht terechtgekomen? Volgens Polk, even voorbij een witte steen. Ja, dat moet hier zijn. Ken, Ken, ik moet even gaan zitten. Mijn voeten zijn helemaal gezwollen. Goed, ik zal ondertussen een beetje rondkijken. Oké. Okay. Hm als ik zo om me heen kijk... Hè, dan krijg ik toch steeds meer het gevoel dat het een ongeluk is geweest. Oh ja? Tja, Paul ook weet wat hij doet dat hij het aan jou overliet. Ja, misschien heb je gelijk, weet jij. Wat is er? Gewoon doorpraten, met vis. Niet naar boven kijken. Wat is er dan? Daarboven staat iemand naar ons te kijken. Kan je zien wie het is? Nee, nee, het is te ver. Maar wie het ook is of zijn... Ze gluren voorzichtig over de rand van de rots. Niet opkijken. Oh Ken, ik krijg de kriebels van die plaatsen hier. Ja, de enige manier om naar boven te komen is langs de rivier en over de hei. Dat kost zeker een half uur. Ja, tegen die tijd zijn ze natuurlijk verdwenen. Dat is weg. Ik geloof dat ze weg zijn. Wie waren het, denk je? Geen idee. Ken, alsjeblieft, laten we teruggaan. Ja, je hebt gelijk. Ja, er is hier eigenlijk niet veel te zien, hè? Ravijn, een diepe ravijn, anders niets. Ja, en het kan best dat hij per ongeluk naar beneden is gevallen. Alles kan. Zeg, denk je dat hij weer terug kunt lopen? <laughs> ah, ik heb het gevoel alsof mijn voeten toch nooit meer goed worden. Maar kom, laten we maar gaan. Nee. Gaan we nog langs kolonel Rose? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik geloof dat we het beste meteen naar het hotel kunnen gaan. Oké, okay, dat is een goed idee. Het is al over zes en ik heb honger. Ja, kom. Goedenavond. Wat een drukte. Zijn er meer gasten vandaag? Tja. Ja, meneer. Een heleboel. Een heel boel. Wat mag het zijn? Whisky met water, alsjeblieft. Goed, meneer. Eens, uh, meneer? Nee, nee, nee. Merci. Meneer Daly? Ja? Ik ben Dalton. Ik heb gehoord dat u naar mij hebt gevraagd. Oh, ja, meneer Dalton? Heb, heb ik heb naar u gevraagd? Ik dacht het, ja. Sigaret? Graag. Oh ja, ja, ja, neem me niet kwalijk, ja, ik was het vergeten. Ja, kolonel Roos vertelde me dat u en uw vriend Myers vaak in de hemlock vissen. Hm? Ah, heeft hij dat verteld? Ja, dat is toch zo? Ja. Soms, ja. En nu bent u hier weer om te vissen? Ja. Oh, ik ben hier ook met vakantie. Rose uh, noemde uw naam en uh, ik dacht dat u me misschien zou kunnen vertellen... waar ik de meeste kans had om wat uh, te vangen. Uh -huh. uh, mag ik u wat te drinken aanbieden? Uh, graag. Uh, whisky met water, als het mag. Twee whisky, alsjeblieft. Twee whisky, meneer. Mijn vriend Meijers is boven. We wij nog uh, even een bad nemen voor het diner. Zeg, op welk stuk van de rivier vist u eigenlijk? Oh, ik heb geen bepaald stuk. Ik, ik trek maar zo'n beetje de hele rivier langs. Daarom wou ik u vragen... Heeft Roos u zo gek gekregen? <laughs> Het ging eigenlijk vanzelf. Hij betrapte me toen ik bezig was zonder vergunning. En toen bood hij mijn gastvrijheid aan. Dat is geloof ik net iets voor hem, hè? <laughs> zo, twee whisky, meneer. Ja, dank u. Dank u. Ja, alsjeblieft. Wel, uh, ons vraagt hij vijf pond per dag. Oh, gezondheid. Gezondheid. En een gin-tonic, meneer, alsjeblieft. Vist u hier vaak? Dit is de eerste keer. Ik heb niet veel tijd. Maar hij en ik komen hier als we maar even kunnen. Oh. Heeft u veel gevangen de laatste keer dat u hier was? Helemaal niet. We komen nu revanche nemen. Revanche? En hoe kwam dat zo? Wel, om te beginnen stond het water te lagen. Wat voor vliegen gebruik je? Mensen... Oh, uh, Silver Doctor en uh, Red Turkey. Mm. Maar uh, gewoonlijk vissen we niet met de vlieg. Spinners is meer iets voor ons. Hm. Hebt u uh, dit hier wel eens gezien? Wat is dat? Een kaart van de hemlock. Dat wil zeggen van, uh, van een stuk ervan. Ik Heeft dit er iets mee te maken? Ja, ja, ja. Kijk, die rode strepen nee, ja, geven de plaatsen aan waar de zalm zich meestal ophoudt. Oh ja? Maar nou, dat is interessant, zeg. Hoe komt u daaraan? Oh, uh, een zekere Collinson had het origineel. Ik heb er zelf een kopie van gekregen. Hm. Lijkt me verdraaid handig. En misschien heeft de rentmeester die devices nog een exemplaar. Huisblieft, meneer. Zo, zo. Dit zijn dus de plekken waar we zalm zouden kunnen vinden. Ja, ongeveer uh, zes verschillende plaatsen. Ziet u wel? Maar ik denk niet dat die uh, devices het origineel heeft. Van wie zei ook weer dat u hem gekregen hebt? Uh, Collinson had het origineel, zeg. Collinson? Collinson? Maar dat was toch die vent die er maandag is doodgevallen, ja? Mm -hmm. Ja, ik heb erover horen praten. In een ravijn gestort, hè? Ja, ja hij maakte een tocht door de heuvels. Hallo Jim. Hallo. Zeg maar, ik kan voorstellen, meneer Daly, mijn vriend de Jim Myers. Hoe maakt u het, meneer Daly? Niet slecht, uh, meneer Myers. Meneer Daly is hier met vakantie om te vissen. Mm -hmm. oh, al veel gevangen? <laughs> een schotje, zes pond. Dat is alles, <laughs> tot dusver. Wat mag ik aan je aanbieden? Een uh, whisky soda graag. Uh, whisky soda, alsjeblieft. Komt eraan, meneer. Oh. Zeg, wat hebben jullie daar? Een uh, kaartje. Een mm -hmm. kaart van de vindplaatsen van de zalm in de bovenloop van de hemloop. Oh ja, dat is interessant. Zo, een whisky soda, alsjeblieft, meneer. Dank je. Cheers, meneer Daddy. Cheers. Sont -e mm. Zo, dan is tenminste één mysterie opgelost. Wat voor mysterie? Ah. Dat het een kaart is van de bovenloop van de rivier. Ik wist het niet zeker. Ja, ja ik, euh, ik dacht zo dat het de bovenloop was. Oh. Uh, bent u er al geweest? Nee, ik heb die kaart gisteren pas in handen gekregen. Uh -huh. Ja, juist. Ja. Ja, misschien kunnen we mogen met z'n drieën gaan vissen. Nou, misschien wel, ja. Interessant, ja. Nou moet ik weg. Er wacht, er, wacht een dame op me. O oh, ja, ja, wie had u ook weer verteld dat ik naar u gevraagd had? Colonel Rose, meneer Daly. Ah, oh, wat een heerlijke morgen. Moet je die heuvelstappen zien. Ja, dat is een prachtig land. Waar gaan we eerst naartoe? Roos. En dan? Vissen. Aha. Misschien komen we Myers en Dawson wel tegen. Ken, ik vraag me af of we niet achter schaduwen aanjagen. Dat doen we ook. Maar dan moeten er toch ook zijn die schaduwen veroorzaken, schatje. Denk je dan werkelijk dat er iets achter zit? Is dit een kwestie van moord? Daar ben ik nu zeker van. Maar uh, we hebben geen andere aanwijzingen dan uh, wezenloze blikken, blinde muren... En mensen die zich vreemd gedragen. En een man die misschien is vermoord. Precies. Denk je dat Mayers en Dawson werkelijk hierheen zijn gekomen om te vissen? Wel, nee. Weet je wat vreemd was? Nee. Toen ik Dawson die kaart had laten zien... zei hij tegen Mayers dat het een kaart van de bovenloop van de rivier was. Hoe kon hij dat weten? Ah, het stond erop, natuurlijk. Nee, nee, nee. Er stond niets op die kaart waaruit kon blijken welk deel van de rivier wordt bedoeld. Maar als hij nu zelf gezegd heeft dat hij en die Mayers hier zo dikwijls komen. Juist, Mavis. Maar waarom doet hij dan alsof je er geen benul van heeft? Wat die kaart eigenlijk moet voorstellen. Cheers. Cheers. Cheers, commandant. Oh ja, ik heb Dawson en Meijers verteld dat je naar hen had gevraagd. Dat is niet erg handig van u, kolonel. Waarom niet? Is de mogelijkheid niet bij u opgekomen dat zij Collinson hebben vermoord? Misschien. Er is maar één ding dat ik zeker weet. Ze zijn hier niet om te vissen. Oh nee? Nee, ze weten net zoveel van vissen af als ik van balletdansen. Oh. Al hun uitdrukkingen komen regelrecht uit de boeken. En Dawson kan nog niet eens behoorlijk met een hengel omgaan. Ja. Dat moet je mij zeggen, kolonel. Daarom vind ik het zo jammer dat u ze gisteravond op me af hebt gestuurd. Ja, maar ik heb ze niet verteld waarom je hen wilde spreken, Daly. als ze weten wie en wat ik ben, hoeft u ze dat ook niet te vertellen. Jij bent dan zeker meneer Daly. En je bent hier om te vissen. Dat is alles wat ze van je weten. Maar waarom hm. hebt u ze dat verteld, kolonel? Dat zal ik u zeggen, juffrouw Sangster. En jou ook, Daly. Iedere dag raak ik er vaster van overtuigd dat Collinson vermoord moet zijn. En dan nou wil ik weten waarom. De politie heeft heel wat meer nodig om tot de slotsom te komen... dat het moord is geweest dan uw persoonlijke mening. Vergeet dat vooral niet, kolonel. Kolonel, hebt u er zelf enig idee van wie hem vermoord kan hebben? In de verste verte niet. Ik geloof dat u er wel degelijk een idee van hebt. En dat u dat idee al van het begin af aan hebt gehad. Je kan natuurlijk geloven wat je wil, Deli. Juist. Ik heb uh, gehoord dat u gaat trouwen. Ja, dat klopt. Oh, uh, mag ik vragen met wie? Met mevrouw Humphries, een weduwe, een vriendin van vroeger. Oh, oh zo. Wanneer is de bruiloft? In augustus. Ah. Hmm. En blijft u hier wonen? Dat, uh, dat hangt er wel af. Misschien verkoop ik het landgoed en dan gaan wij ergens anders wonen. Oh, wilt u het landgoed zo graag verkopen? Nee, maar misschien moet ik wel. Dat we er ieder jaar geld op toe moeten leggen. Ja, dat begrijp ik. Uh, is mevrouw Humphrey's maandag hier geweest? Ja, ze is hier het weekend geweest. Ze is maandag direct naar de lunch teruggegaan naar Puit. Daar woont ze. Mm. Is ze regelrecht naar Puit gegaan? Nee, die doen me een genoegen. De politie heeft me al ondervraagd over het ogenblik waarop mevrouw Humphrey is weggegaan. Mm. Als u me haar adres geeft, zal ik haar eens gaan opzoeken. Wanneer je maar wil. Maar ik had liever dat je het in een richting zocht waar je meer kans op succes hebt. Mijn aanstaande vrouw heeft totaal niets te maken met Collinson. Zometeen beweer je nou dat ik hem heb vermoord. Wel, ik zou liegen als ik zei dat dit idee helemaal niet bij me is opgekomen. Weet je wat jij nu maar eens moest gaan doen? Een paar uur gaan vissen. Om mijn gedachten wat te ordenen, bedoelt u? Ja, misschien helpt het. Maak je niet ongerust, Daley. Ik verberg geen gruwelijke feiten voor je. Dat hoop ik. Ja. Is het hier? Wat hier? Waar je doos en maaiers zou ontmoeten. Ach, ik heb niks afgesproken. Ik laat het aan het toeval over. Zo. En wat ga je nu doen? Ah, vissen natuurlijk. Aha, en ik? Jij gaat op die rot zitten om mij aan te moedigen. Ja. En als ik er een aan de lijn heb, kan je helpen hem uit het water te krijgen. Ja. Oké, okay. waarmee? En met deze harpoen. Oh, wat een gemeen, scherp ding. Ja, je priemt hem in de vis <laughs> om hem een lamp te krijgen. Het lijkt wel een moordwerktuig. Ja, dat vind ik. Hmm. Wat is er? Nou weet ik hoe Collinson aan die lelijke snijwonden in zijn hals is gekomen. Bedoel je... Bedoel je dat iemand hem met zo'n ding heeft toegetaald? Ja, voor hij in die spleet werd gegooid. Ja, ja. Maar wie? Heeft iedere visser zo'n harpoen bij zich? Als ze op Salm uit zijn wel. Dat zouden ze dus allemaal kunnen zijn: Rose, Ethel Rose, Dooson, Dawson, Devices of hè, Allemaal? Ja, dat is zo. Het geeft ons niet de minste aanwijzing. Het zegt ons alleen welk wapen er gebruikt kan zijn. Ja, ja. ja. Nou. We zullen er nog eens over nadenken. <laughs> ik geloof dat ik maar eens wat dichter naar die waterval ga, Het lijkt me daar behoorlijk diep. Het zou best eens kunnen... Gaat u weer een kansenwagen, meneer Daly? Hallo, Devizes. Uh, ja, ja, ik wou het maar eens met een vlieg proberen. Uh, Mavis, dit is meneer Gordon Devizes, de rentmeester van het landgoed. Mevrouw Juffrouw Sengsten. Juffrouw Sengsten. Meneer Devizes? Ja, twee is wat te helden. Met wat meer bewolking zou u er meer kans hebben. Oh, uh, wat denk je van die... Van die plek onder de waterval? Ja, meestal willen daar wel lukken. De zalm ligt daar aan de andere kant, onder de rotsen. Op die wijze, uh, dit zal je misschien wel interesseren. Wat is er dan? Het uh, is een kaart van deze rivier. Oh, dat is bijzonder interessant, zeg. Uh, wat moet je die strepen voorstellen? Uh, die, uh, die rode strepen zijn de plaatsen waar je de zalm kunt vinden. Uh, zo. <laughs> Ik heb nog nooit zo'n kaart gezien. Uh, hoe ben je er aangekomen? Gekregen? Van wie? Uh, van de politie, hè? Het is een uh, fotocopie van de kaart die ze in Collinsons zak hebben gevonden. Collinson? <lacht> Want die wisten nooit. Ah nee? <lacht> oh, dat hebben ze hem tenminste verteld. Maar hoe komt het dan dat de politie.. Nou, nou, laat ik het je maar vertellen, devices. Ik ben particulier detectief en ik had gedacht hier een rustige vakantie te kunnen doorbrengen. Maar uh, je baas heeft me in dienst genomen om uit te zoeken hoe Collinson aan zijn eind is gekomen. In dienst genomen? Ja. Bedoelt u dat hij u gevraagd heeft om dit als een, uh, nou ja, als een geval te behandelen? Precies. Maar denkt hij dan niet dat... Maar de kolonel weet toch dat het een ongeluk is geweest? Nee, dat weet hij juist niet. He? Daarom loop ik nogal eens bij de politie aan. En nou hebben ze me deze kopie gegeven. Maar ik begrijp niet waarom Collinson zo'n kaart bij zich zeggen. Kan jij er een reden voor bedenken? Ptsch, ik heb er nog geen idee van... Ja, misschien heeft hij hem van een visser gekregen. Hè? Ja, in ieder geval is de kaart vrij nauwkeurig. Hoe weet jij dat? Oh, eh... Uh... Nee, nee, uh... Nou ja, <laughs> dat zie ik aan, uh... aan die rode strepen. <laughs> nou, in ieder geval, bedankt. <clears throat> Zo, nu ik weet waarom u hier bent, meneer Daly, zal ik u graag helpen als ik kan. Zult u me laten weten als ik iets voor u kan doen? Ja, ja, ja, ik zal eraan denken. Uh, bedankt. Ja. Zeg, let goed op als u door het water loopt. Hè? Waarom? Nou, uh, Liesla, ze kunnen gevaarlijk zijn als je in de stroom je evenwicht kwijtgeraakt. Ja. Dan lopen ze vol en heb je kans dat je verdrinkt. Bedankt voor de waarschuwing. Uh, kan ik in die diepe plek onder de waterval mijn geluk beproeven? Huh? Als ik uh, bij de rotsen aan deze kant blijf? Oh, uh, ja, ja, daar loopt u niet veel gevaar. Hè? Goed sir. zo. Zo, uh, veel succes. Hè? Ik hoop dat u met een mooie zalm daar komt. Bedankt. Nou, ah, je hebt hem al je troeven laten zien. Weet je eigenlijk wel precies wat je doet? Dat geloof ik wel. Ach, ik kan mijn verslag goed nu al aan Dick doorbellen. Zo. Je hebt die kaart al aan maaiers en Dawson laten zien. Ook nog aan die waaisers. Je hebt hem bovendien verteld waar je hem vandaan hebt en waarom je hier bent. En waarom je zo stom doet. Nou ja, je zult er wel een goede reden voor hebben. Hoop ik. En die heb ik, mee eens. Nou oh ja. Ik zal het je uitleggen. Kijk. Stel je voor dat je in een donkere tunnel staat. Hè? Hmm. En je weet dat er nog iemand in die tunnel is met een revolver. Ja. Hè? Een revolver waar maar één patroon in zit. Ja, en dan? Kijk, wat ik nu doe is als het ware schreeuwen... om die andere vent in de verleiding te brengen zijn revolver af te schieten. Huh? Zodat hij verraadt waar hij precies uithangt. Begrijp je wat? Ken? Ik... het is... Wie zijn dat? Waar? Daar, achter die bomen. Nee, nee, aan de andere kant. Dat is... Uh... Dat is Ethel Rose, de zuster van de kolonel. En wie uh, is die man? Die... Oh, nee, nee, nee. Die kan ik van hieruit niet thuis brengen. Ze wijst in de richting van de bergen. En hij zwaait met zijn wandelstok. Ja, hij legt daar iets uit, zou ik zeggen. Niet zo kijken, meisjes. Nee, wie zou die man zijn? voor mijn partras, Blijf jij maar hier om te zien waar ze heen gaan, hè? Ja. Ik kan nou eindelijk eens vissen. En tot straks. Wees voorzichtig. Komt in orde. <lacht> Op het zeg Ik kom me niet meer boven water houden. Ken, Ken, wat is er gebeurd? Kom, laten we naar het grind okay. gaan. oké okay, Ken, wat was dat voor een ontploffing? <laughs> ik, euh, ik weet het niet. Godzorg. Ik zag een lichtflits en toen kwam die geweldige klap. Maar iemand heeft geprobeerd je te laten verdrinken. Ja, God mijn hoofd. Ja, ik hoorde alleen maar die ontzettende klap. Ja. En toen zag ik je spartelen. En daarom stapte ik ook maar in het water om je hengel te pakken. Dat zie ik, je bent kletsnat. Och, en ik dacht dat je er geweest was. Ik ook. Ah, het is maar goed dat ik die, die stomme hengel zo krampachtig heb vastgehouden. Want ik was werkelijk verdoofd door die enorme dreun. Heb je pijn gedaan? Nee, nee, nee, ik geloof het niet. Ik werd alleen door de luchtdruk in het water geslingerd. Wat was het, denk je? Dynamiet natuurlijk. Heb je op iets getrapt? Hey, wie komt daar aan? Devices. Wat is er gebeurd? Uh, we weten het niet. is door de luchtdruk in het water geslingerd. Uh, kom in naar huis. Ik zal het je daar wel oh, vertellen. Laten we opschieten. Nou, nog eens, Deli. Je stond bij die waterval te vissen toen er vlak achter je iets ontplofte. Mm -hmm. Zo was het toch niet, hè? Ja, en ik schoot vlak onder de waterval de rivier in. Hebt u daarvoor iemand gezien of gehoord? Maar hoe kan dat nou? Door het lawaai van die waterval heen, zeker? En ik was zo blij dat ik nou eindelijk eens zou gaan vissen... dat ik niets anders heb gezien dan mijn hengels. Ik hoorde de ontploffing vanaf Stony Cole even verderop. En ik dacht dat er iemand bezig was met dynamiet te vissen. Dynamiet? Hoe kan dat nu? Tja... Stropers gebruiken soms dynamiet. Oh ja? De vissen door de ontploffing verdoofd komen aan de oppervlakte drijven... en dan kunnen ze met hun harpoen zo uit het water slaan. Dat gebeurt dat nog? Ja. In dit seizoen is het al twee keer gebeurd. <sklacht> Beide keren s'nachts en uh, verderop in de heuvels. Het is altijd moeilijk te constateren... omdat ze de rommel meestal een eind onder water laten ontploffen... waardoor het geluid nogal wordt gedemd. Mm -hmm. Juist. Enig idee wie dat gedaan heeft. Ja, dat geloof ik wel. We kunnen het nog niet bewijzen, maar we denken dat het een zekere Matthews is. De opzichter van de wegenbouwfirma die bij Faddenfoet met een werk bezig is. Matthews? Die ken ik. Matthews? Ja, die heb ik maandagavond de lift gegeven. Hij woont in een huisje in Faddenfoet. Hij zei dat ik maar eens bij hem langs moest komen als ik, als ik een mooi plekje wilde weten. Om te stoppen. Nee, nee, nee, nee. Hij maakt een betrouwbare indruk, vind ik. En hij zag eruit als een... Als een echte visser, niet als een stroper. Hij had lieslaarzen bij zich en hengels en een rugzak. Hij is de enige hier in de buurt die over explosieven beschikt. Oh ja? Hij gebruikt die op het werk om de rotsen op te blazen. Ja, misschien hebt u op zo'n staafdynamiet getrapt. Ah, kom nou. Als ik op een staafdynamiet had getrapt die zo'n ontploffing veroorzaakt... had ik nu geen benen meer. Kom. Nee, nee, nee. Ik denk dat iemand zo'n presentje in mijn richting heeft gegooid... en dat... Het op enige afstand achter mij is terechtgekomen. Ik heb alleen maar last gehad van de luchtdruk. Nou, u kunt beter nog even hier blijven en uw kleren laten drogen. Ondertussen ga ik naar de waterval om te kijken of ik iets kan vinden. Wees voorzichtig, Divasus. Misschien ligt er nog meer van die rommel. Tja, ik ben gewaarschuwd. Maakt u zich maar niet ongerust, kolonel. Wat hoor ik? Een explosie? Bent u door die ontploffing in de rivier gevallen, meneer Daly? Ja. Reggie, het bevalt me niets. Die stropers maken het te bont. Nu zitten ze achter onze zalm aan. En in de herfst moeten onze korhoenders er natuurlijk weer aan geloven. Het is de een of andere bende uit Glasgow. Dat weet ik haast zeker. Ze gooien dynamiet in het water, ze gebruiken nylonnetten. Het is een georganiseerde bende.